Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 12, opgenomen op 15 november 2011. Hey, leuk dat je luistert naar onze nieuwste aflevering van Deze Week in Tablets. Ook voor aflevering 12 ben ik verbonden met Italië en dus vraag ik... Martijn, ben je daar? Ik ben er, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn, uh, we zijn een uurtje later dan normaal, hè? Bijna 12 uur alweer. Ja, nou goed. Volgens mij we de laatste paar keer om 1 uur of 2 uur begonnen. Oh, ik hou het niet zo goed bij, maar dus. is... Uh... Ja, het is in ieder geval nog een goede morgen. En zelfs Nick heb ik gisteren trouwens gesproken, al heb ik die recording nog niet geluisterd, want Nick heeft die even gemaakt. Okay. Want uh, net zoals een paar weken geleden, doe ik het eventjes weer via de iPad. Dus uh, de recordings worden aan jullie kant gemaakt, zeg maar, in plaats van aan mijn kant. Dus ik uh, ben benieuwd hoe het er weer uitkomt deze week. Heb je een goede week gehad? Ja, ik heb een goede week gehad. Uh, nou, een ja, rustige week, laat ik het zo zeggen. En ik heb, ik heb hier een review modelletje binnen, dus ik kan weer lekker uh, spelen. Hmm. lachen. Ja. En een rustige week, uh, bedoel je dan uh, dat je veel binnen bent geweest vanwege de regen? Of was er weinig tabletnieuws? Nou, de regen is een beetje opgehouden. Dus wat dat betreft ben ik weer aardig wat buiten geweest. Ik ben op uh, zoektocht geweest naar een auto. Die moet, oh. ik, ook, moet ik ook een hebben hier. Dus, uh, nou die heb ik alleen, maar die is te klein. Dus uh, ik ben op zoek naar iets anders geweest. En voor de rest, uh, nou ook qua nieuws uh, in tabletland is het uh, redelijk rustig geweest. Belangrijkste nieuws is de, de iPad Transformer Prime. Uh, geweest. Oké, okay, want vorige week hadden we het daar volgens mij even kort over gehad en uh, zou die op woensdag worden gelanceerd. Ja. Dus die is nu zeg maar een kleine week te koop. Wat zijn ja. de reacties? <laughs> zo, zo snel gaat het helaas niet hij is nog niet te koop. Maar oh. uh, nee, hij is, hij is of gepresenteerd eigenlijk uh, door Aces in, in, uh, in het verrege weg uh, in, in Azië, uh, om het zo te noemen. En um, hij moet in Nederland in januari gaan verschijnen, begin januari. En waarschijnlijk in andere landen, uh, en dan denkend aan Azië en, uh, en de VS, uh, half december ergens. Oh, serieus? Ik dacht, ik dacht dat ik nou lang gel gelanceerd was. Nee, nee. Ja, dat zou mooi zijn. Veel mensen krijgen veel reacties over op de website. Er zijn heel veel mensen die erop zoeken. Dus ik denk dat dat denk ik weer heel populair gaat worden. Net zoals de eerste generatie Transformers. Um, heel veel mensen willen hem eigenlijk voor de kerst nog hebben. Als kerstcadeautje of, of wat dan ook. Ja. Uh, maar dat gaat. Uh, ben ik bang niet lukken. Tenminste, ik, ik heb het... Uh, ...tien keer aan aces Nederland gevraagd... ...en ze blijven benadrukken echt na, het, uh, na de, uh, de jaarwisseling wisseling uh, ...krijgen we pas de eerste tablets binnen. Oh, was dat waar we het vorige week over hadden? Dat ze eerst tegen je hadden gezegd 6 januari en later van... Uh, ...we weten het niet? Ja. Oh, ja. sorry, dan had ik het niet helemaal goed. Ja, op een of andere manier... ...ik begin een beetje in de war uh, te raken... ...door al die presentaties en lanceringen en dat soort dingen. Want je hebt namelijk tegenwoordig... ...bij een beetje populair model heb je een lek... Dan heb je een lancering, dan heb je een verwachte leverdatum... en dan heb je een internationale leverdatum. Ja. En tegen die tijd ben ik alweer bezig met de lancering... of het lek van het volgende nieuwe apparaat, ja, zeg maar. Ja, klopt, klopt. Dus, klopt. dus, dus de, die tijdspanne is een beetje te lang of zo. En daardoor hebt die interesse misschien ook wel een klein beetje weg. Ja, en ze maken het ook veel te lastig, hoor. Want, want je krijgt nou verschillende modellen... die in verschillende landen beschikbaar gaan zijn op verschillende data... Dus het, het wordt voor mij ook niet meer overzichtelijk. En, en voor bezoekers van de website dan helemaal niet meer. Um, wat, wat nou het idee is, of wat bevestigd is door in Nederland, is dat we uh, ergens in januari een 32 gigabyte plus doc model krijgen, gecombineerd. Yeah. En een los 64 gigabyte model. Dus we krijgen huh? geen 16 gigabyte modellen meer. En ook geen uh, losse doc modellen. En losse tablets van 32 gigabyte. Dus dat, dat gooien ze ook helemaal om. Even wacht, ik snap het niet meer. Je hebt die Transformer en dat is een dockmodel, toch? Ja, je hebt de Transformer en die kun je uh, als losse tablet en als uh, een optioneel dock kun je erbij kopen. En je kunt ja. ze ook in combinatie kopen. Ja, 400 euro in combinatie en anders. Uh, 100 ja, 460, 470 euro of zo in, in combinatie met een dock en uh, 370 euro losse tablet, momenteel. Oké. Okay. Ja. ja. En uh, nou, dat gaat dus nou niet meer op met een nieuwe Transformer Prime. Dat wordt een 32 GB plus dock. Dat is de enige keuze die je hebt als je een dock wil. Okay. Of een 64 GB zonder dock. En wat het idee daarachter is, huh? denk ik, is dat de transformer die we nu hebben gewoon blijft bestaan. Maar dat wordt een mainstream model, uh, om het zo te noemen. Dus dat wordt, mm -hmm. uh, die wordt ook iets goedkoper, een paar tientjes. En daarnaast wordt het high-end model, de prime, in de markt gezet. Voor diegenen die echt het, het, het beste van het beste willen hebben. Met de nieuwste features en functies. En een strakker design, wat meer op een zenboek lijkt, het notebook. Um, en de, de prijs gaat daar ook na zijn. Want mijn verwachting is dat we voor beide modellen, 32 gigabyte plus DOC en 64 gigabyte model, 599 euro moeten gaan betalen. Wow. En, en maar kan ik dan die 64 gigabyte die kan ik niet met DOC gebruiken? Nou, je kan geen los DOC kopen. Dus je kan hem wel met een dock gebruiken, maar je kan hem niet kopen. Dus, ik... dus als ik een 64 gigabyte wil, zeg maar, ik wil per se een 64 gigabyte met... Ik vind het trouwens veel te veel hoor, 32 is meer dan genoeg. Maar mm -hmm. ik wil per se een 64 gigabyte met een, een transformer prime met een dock. Dan komt het er eigenlijk op neer dat ik dus ook een 32 gigabyte moet kopen alleen voor een dock. Zeg maar. Ja, of, of Asus <laughs> moet op een gegeven moment besluiten alsnog een dock in de markt te zetten los. Of je moet hem in het buitenland halen, want bijvoorbeeld in de VS wordt het wel tablet en dock losverkocht. Ja, uh, die, die fragmentatie, jongen, dat is echt irritant. En dan zelfs al binnen fabrikant uh, begint echt naar te worden. Ja. Maar oké, okay, dat. Uh, uh, uh, ik, ik had het nog niet eerder gehoord, wat, wat raar zeg. Maar goed, dus, dus dat ding is woensdag gepresenteerd. En ik dacht, het is dus echt op de markt gebracht. Dus... Uh, dus er zijn nog niet echt reviews en zo van. Nee, maar ik heb wel. Uh, daar kan wel even de belangrijkste uh, of de de, ja, de, ja, de belangrijkste specs even benoemen. Uh, natuurlijk de Tiger 3 quad-core processor, daar uh, beschikt de Prime over. Daarnaast uh, ten opzichte van de uh, huidige transformer, heeft hij een super IPS+ plus display, met nog wijdere kijkhoeken, nog hoger contrast. Mm -hmm. Dus dat dat moet verbeterd uh, verbeterd zijn. Uh, Camera op de achterzijde van 8 megapixel met full HD opname modus. Dus geen 27 p maar 1080p. Ja. En, en Asus zegt uh, het diafragma vergroten hebben, waardoor de scherpte en diepte ook flink verbeterd is. En de kleuren flink verbeterd zijn. Um, nou ja, nog geen Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Uh, misschien in Nederland wel, omdat wij hem pas in januari krijgen. Maar we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat we uh, standaard Android 3.2 krijgen. En dan een updateje naar 4.0 yeah. um, even kijken wat er nog meer het belangrijkste uh, verschil is het uh, design natuurlijk, het is een stuk slanker geworden hij is uh, een, uh, volgens mij bijna een centimeter slanker geworden en uh, qua uiterlijk komt hij in het uh, zilver en in het uh, uh, goud achtige kleur <laughs> <Ja>. <laughs> no shit, echt? Ja, bruin goudachtig. Ja. ja ze, nice. hebben er, of, ze hebben er een offici officiële naam voor hoor. ik kan me even niet terugvinden maar Oh. Heel apart. Nou, touchscreen heeft, heeft ASUS aangepast. Ze zeggen dat het nog sneller reageert dan welke andere tablet in de markt dan ook. Goed, dat moeten we natuurlijk uit de eerste reviews nog halen. En de batterijduur is twee uur uh, verlengd. Uh, we hadden bij de Transformer de eerste generatie 16 uur in combinatie met dock. Dat moet nou 18 uur worden. Wow. Dus... Nou, dat, dat klinkt allemaal op papier wel cool. Ja. Behalve van die kleur. <laughs> dat klinkt een beetje retarded. Ja. Maar, uh, oké. Okay. Dat klinkt op zich allemaal wel oké. Okay. Ik snap alleen niet zo heel goed, want die Transformer Prime, of ja, zoals ik hem zie, is het wel inderdaad een soort hybride uh, iPad, MacBook Air, zeg maar. Of in ieder geval hè, dan Android en... Ik, ik vind het een beetje een hybride laptop, hè. Dat is, zo noemen ze dat zelf natuurlijk ook met dat dock. Mm -hmm. Ik vind zo'n 8-megapixel camera aan de achterkant, klinkt heel interessant. Uh, en dat is waarschijnlijk dan misschien wel de beste camera die we even op dit moment in tablets kunnen vinden. Ja. Aan de andere kant blijf ik erbij van: Goh. Hè, als je hem inclusief doc hebt. Want ik koop die 32 gigabyte voor 6 mei. Uh -huh. Met zo'n doc. Wie gaat er dan mee staan fotograferen in het park? Zeg maar. Maar ja. goed. Uh... Zo, ja, dat heb ik bij elke tablet. Dat heb ik dan met, met ja, de, de, ja, sl ja. de slider ook. Die ik hier heb liggen. Denk van: Ja, we, is leuk die fotocamera. Maar wie praat er nou? Ja. ja, niet bij iedere tablet heb ik het. Met 7 inch tablets en zo. Nee, dan goed, kan ik er nog die, wel een beetje die bij. Die zijn handbaar. Of tenminste, hoe noem je ja. dat? Die, die kun je. Ja, optillen en een fotootje mee maken. Maar ik zie niet deze slider met toetsenbord uh, de lucht ingaan om een foto te maken in het park, inderdaad. Nee, precies. Dus, uh, nou ja, goed. Oké, okay, nee, maar voor de rest klinkt die wel interessant natuurlijk. Uh, Absoluut. Die, die kleuren en zo, dat weet ik allemaal niet. Maar. Nou ja. hey, en, nog een vraagje, hè? Ik weet niet of jij dat weet, maar dit is de Tegra 3 quadcore. Ja. Waarom heeft dat ding dan vijf cores? Nou, dat kan ik je wel enigszins uitleggen. Ja, ik snap dat er één langzame core is. Om, ja, om nou ja, dat in is de plat... hele reden. Maar waarom heet het dan geen fifth core? Hoe noem je ja. dat? Nee, dat is puur om, om als je echt, echt, echt uh, taken doet of, of uh, functies uitvoert die weinig geheugen kosten, dat die vijfde core gebruikt wordt. Waarschijnlijk, pas dus je in, in, ik, maar waarom intensieve... heet dan een quad core? Ja, omdat het, omdat het uh, volgens mij echt een aparte uh, companion core is. Een, een, oh. uh, dat, dat het niet op dezelfde ja nou ga ik echt dingen roepen waar mensen mij op af gaan rekenen maar... ja, ja je hebt gisteren ook al een hater hè ja ik zeg te veel ik moet even mijn mond gaan houden ik moet gewoon feiten gaan berichten maar volgens mij zit het op een apart plaatje uh, hoe noem je dat op een aparte chip mm -hmm. uh... oké okay, dus het is een quadcore en een single core ja oké okay, nou ja goed omdat uh, uh, omdat je natuurlijk uh, omdat dat natuurlijk zo'n leuke strijd is want ik heb een quadcore en ik heb een triple core en weet ik veel allemaal vroeg ik me gewoon af van Waarom zou je dan als je vijf koers hebt, niet gewoon vijf koers, Een quintet-koer, of weet ik veel hoe je dat in het Engels moet noemen. Ik zit echt naast te zoeken in mijn hoofd naar wat zou een vijf koor betekenen. Volgens mij is het een Quintet dan of zo, toch? Ik weet niet wat het in Engels is. Volgens mij is dat gewoon een quint Quinkoor. Het er niet lekker, dus we slaan het gewoon over, denk ik. Oké, nou ja, cool. Ja, en uh, ja. nog één dingetje dan, hij komt uh, niet in, voorlopig niet in 3G-varianten. Net een beetje als wat we, toen, uh, wat we vorige, vorige week met, uh, besproken hebben over Motorola. Dat ze geen 3G-varianten meer gaan lanceren, komt ook aces niet meer met 3G-varianten. Hm. Dus die trend die jij vorige week spotte, die zet zich wel een beetje door. Ja. Oké, okay. ik, ik, ik zag vanochtend een paar dingen, ik heb het nog niet gelezen hoor, voor, voor, voorbij komen van uh, types als John Gruber en nog zo, volgens mij MD Siegler of zo. Die hebben vandaag of vannacht alle twee stukjes geschreven over dat specificaties of zo niet meer belangrijk zijn. Helaas heb ik het nog niet gelezen. Mm -hmm. Maar dat. Uh, uh, nu we het zo vaak over die tablets hebben, begin ik dat ook wel een beetje te herkennen. Weet je? Oh, het, het, uh, ik, ben, ik ben benieuwd in hoeverre wij echt over bruikbaarheid gaan praten binnenkort. in plaats van de Quint Core of. 80 core en whatever. 8 megapixels en dat soort dingen. Oh. Dus dat is wel interessant om even. Uh, ja, ik zit ondertussen een beetje te browsen, sorry. Uh, <laughs> uh, om in de gaten te houden. Ja. Hey, um, de Transformer Prime, hebben we daar nog verder wat over te melden? Nee, voorlopig niet. Ja, Ik ben heel benieuwd. Ja, ik houd in de gaten wanneer het ding te koop is. En ik hoop uh, een paar winkels te kunnen melden voor de kerst. Dat lijkt me toch wel het mooiste voor de Nederlanders. Ja, weinig kans. Um, <laughs> even kijken. Adobe stopt met mobiele flash. Ja, dat was het Een nieuwtje ook vorige week al volgens mij, of was het deze week nog? Nou, dat maakt niet uit. Uh, Rob heeft in ieder geval besloten om uh, voor mobiele apparaten en smart TVs en uh, smart Blu-ray spelers uh, geen Flash meer te ontwikkelen, geen nieuwe Flash-versies meer te ontwikkelen. De huidige Flash-versies krijgen nog beveiligingsupdates en uh, nou, echt de noodzakelijke dingetjes uh, de komende mm -hmm. maanden en misschien het komende jaar nog. Uh, maar daarna houdt het op. Um, ja, dus op, op je Android uh, toestel uh, heb je nou een Flash Player zitten. Nou, die, goed, die, dat, die wordt op een gegeven moment uh, verouderd. Op je iOS apparaat had je er geen last van? Heb je er geen last van? Ja, ja. Ja, ik, ik weet dat jij het begrijpt hoor. Misschien is het toch wel even duidelijk om het even uh, helemaal uit te spreken. Het uh -huh. is zo dat het, nu hebben we Flash Player 11, zeg maar. Uh -huh. dat is, die is vorige week vrijdag of zo uitgekomen... Die wordt nog wel ondersteund en daar komen dus inderdaad nog patches voor uit, zoals een beveiligingsleak of wat dan ook. Mm -hmm. Maar er komt geen versie 12 meer, als ik nee. het goed begrijp. Nee. En uh, dat wil zeggen dat het nu niet zo is dat Android geen flash meer ondersteunt. Want iedereen heeft op dit moment uh, versie 10 of 11 ja, of zo te draaien. Ja. En, maar dan kunnen we er vanuit gaan, denk ik, dat misschien zo'n Transformer Prime, die uh, Prime en dat soort dingen, die tablets die we nu allemaal aangekondigd zien, die komen waarschijnlijk nog wel met een flash. Uh -huh. Maar dus over een jaar of zo... zullen we dat soort dingen waarschijnlijk ook wel... minder weg... Uh, of minder, minder zien. Uh -huh. En ik weet niet eens of, die, van, of die verantwoordelijkheid... Of wil ik het eens noemen, maar... dat weglaten of niet weglaten... ik denk niet eens dat dat heel erg veel te maken gaat hebben... met de fabrikanten of met Google Android, zeg maar. Maar meer met de, de websites die het, die het gebruiken. Absoluut, uh, absoluut. De, ja. Dus nu hopen we dus dat, dat eigenlijk alle mensen... of in ieder geval alle website-eigenaren... zoveel mogelijk richting HTML5 en dat soort, onzin beginnen te, uh, of onzin, dat soort talen beginnen te uh, driften... zeg maar, zodat we het gewoon niet meer nodig hebben, toch? Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, want nou ja, in principe kun je een, een website die Flash uh, bestanden weergeeft... kun je in principe nog blijven zien, ook de komende jaren en de volgende jaren misschien nog. Uh, mm -hmm. Maar zodra websites nieuwe Flash uh, bestanden gaan ontwikkelen... nieuwe Flash animaties met nieuwe Flash players die daarvoor gebruikt moet worden. Dan ga je die niet meer kunnen zien op je Android-toestel. Nou goed, dan praten we echt al over een minimaal een jaar verder... dan dat we nu zijn. En inderdaad, hopelijk tegen die tijd... Uh, is het merendeel van de content-providers wel overgestapt... op HTML5 of Adobe Air of, of iets anders. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ik denk dat het wel een langslepend verhaal gaat worden. Alleen, ik uh, bedoel... Ja, al die kopjes van Steve Jobs heeft gewonnen... en dat soort ja. dingen... Dat... Daar had ik niet zo heel veel mee, maar nee, het is misschien wel een beetje net zoals uh, uh, het weglaten van de floppy drive en het weglaten van de dvd drive, zeg maar. Mm -hmm. eh, in, in, in, als we toch die Steve Jobs of die Apple vergelijking houden, uh, dat, dat zien we nu ook steeds meer. Hè? De, de floppies die staan in een tijdje, worden er niet meer in, in, in laptops gepropt, maar ook cd drives blijven vaak weg nu. En dat is misschien zo'n zo soort traject, dus een paar jaar en dan uh, ja. hopen we dat we flashvrij zijn. Ja. Uh, al heb ik wel begrepen dat uh, Adobe Air, die ondersteunt verschillende talen, ja. waaronder Flash. Dus, dus, er kan dus wel, uh, binnen Adobe Air kan daar dus nog wel een soort ruimte voor gecreëerd worden. Ja, klopt. Dus dat is, dat is nog de komende tijd wel iets om in de gaten ja. te houden. En R.E.M., uh, de, de, de fabrikant van de BlackBerry Playbook natuurlijk, die heeft natuurlijk aangegeven van uh, wij gaan er niet mee stoppen, wij gaan lekker door met Flash voor onze Playbook. Zij hebben een soort licentieovereenkomst met, uh, met Adobe, wat inhoudt dat zij Flash zelf mogen doorontwikkelen. Ja, ze hebben een sourcecode licentie inderdaad. Dus zij hebben in principe alles wat ze nodig hebben om zelf ermee door te gaan. Mm -hmm. uh, ja. uh, da da da daarom zei ik het eigenlijk al, hè. Van, het ligt niet zo heel erg aan de fabrikanten. Mm -hmm. Het ligt meer aan de mensen die, die Flash content aanbieden uiteindelijk. Ja. Dus, uh, Adobe kan het wel zeggen, of uh, RIM kan het wel zeggen, maar dat... Uh... Nou ja, blijkbaar is dat, is dat QNX-besturingssysteem wat nu draait op de Playbook. En, en uh, zeer, ja, grotendeels afhankelijk van Flash. Nou ja, goed, dan moeten ze wel. En ze komen natuurlijk straks met dat BBX-besturingssysteem wat dan weer HTML5 uh, gefocust is. En dan uh, zullen ze hier ook mee stoppen. Ik begin echt een beetje te, te, te draaien in mijn hoofd en met dat soort dingen. Uh... Je bent ook net wakker. Ja, dat is wel een beetje waar. Um, even kijken, waar, Hè, waar is... Ja, oké, okay. het lijkt me echt heel onverstandig om een... Operating system te hebben die heel erg uh, afhankelijk is van flash, maar goed, dat, uh, dat, zal, dat zal wel weer aan mij liggen. <laughs> hey, uh, zullen we nu meteen maar even wat tijd inruimen voor Nick en zijn app segment? Yes. En dit is opname poging 2 van ons appsegment van deze week. Want de eerste versie van 10 minuten is gewoon mislukt. Dus vraag ik jou opnieuw. Nick, ben je daar? Ik ben er. Jee. En hij is goed aan het opnemen. Nice. Deze week <laughs> was jij daar even voor verantwoordelijk. En uh, oeps. Kan gebeuren ja. natuurlijk. Dus uh, gaan we het gewoon nog een keertje doen. Dus ik weet al over welke apps we gaan praten deze week. Maak een een goede indruk. Met, met ben nog goed. meer... Ge... Met nog ja. meer, uh, meer informatie komen. En ik hoop dat je grap nu net zo goed werkt als in de eerste keer. <laughs> grap. <laughs> Waar gaan we het over hebben, Nick? Full force. Voor de iPad. Yes. Oké. Okay. Uh, power center. Voor wat is dat? Voor de iPad. Oké. Okay. We gaan, de, we gaan de, de, uh, je Android-telefoon of uh, tablet omtoveren in een, in een um, hoe noem je het, een, zeg maar een kleine verwarming. Een klein app. Ja. <laughs> en Tizenium backup. Oké, okay, cool. Laten we maar bij het begin beginnen dan. Full Force. Um, heel veel apps in de App Store zijn voor de iPhone gemaakt. Ja. Toch? Ik bedoel. Er zijn nu een miljard of zo apps. Weet ik, ik weet niet meer. Ik heb, ik heb, ik heb niet bijgehouden. Een miljard, dat is een miljard, duizend miljoen. Dat is maar er zijn een heleboel apps die inderdaad speciaal voor de iPhone gemaakt zijn. Ja. En, uh, en als je dan op de iPad toe naar de apps, dan zie je die meestal apart van elkaar in de App Store staan. Dus je hebt, je hebt zeg maar apps die speciaal voor iPhone zijn, ja. je hebt apps die speciaal voor iPad zijn, en je hebt apps die alle twee kunnen. En dan hebben ze zo'n plusje. Klopt. Maar nou een zijn die apps, alleen apps zijn alleen voor de. Zijn huh? je hebt, we hebben het nu over één iPhone app, toch? Ja. Dus dat zijn van, dan krijg je zo'n klein schermpje op je iPad, en dan Klopt. kan je met een twee keer een werken. Ja, dat is super irritant. En dan is het allemaal pikselig en dan weet ik veel. Installeer je Full Force op je jailbreak de iPad. Nice. En dan ga, ga, uh, ga je naar je settings. En zeg van, voor die apps... En hij herkent ze, hè? hij herkent van, die app is voor de iPhone. Ja. En, en schuift je aan. Zelf, dus dan na. krijg je een lijst met allemaal apps die speciaal voor de iPhone zijn. Bijvoorbeeld de Google Plus app. Ja. Of kan een Kan ik dan zeggen van... Angry Birds. Ja, een beetje gauwpenswaar. Oh, ja. Ja, die okay. hebben een HD-versie, maar daar moet je extra voor betalen. Dus okay. heb je nou op de iPhone gekocht, kun je gewoon op de, Android of het, op de iPad downloaden. Mm -hmm. Zit je full force aan, heb je gewoon een Engelbert's HD. Oké. Okay. Super nice. Dus wat scheelt die 30 cent of zo? Ja, nog, nogmaals. Um, volgens mij kost die 51 voor de iPad. Oké, okay, nou dat, dus. klinkt, dat, dat klinkt goed. En dan, maar bijvoorbeeld ook... De... Maar ook tekst, blijft het, is dat dan goed leesbaar? Ja, vooral als die voor de, um, voor de ding is gemaakt, voor de iPhone 4. Met voor de, de retina, retina de... displays. Ja. Oké, okay, klinkt cool. En uh, je kent SB-settings toch? Ja. Uh, dat is niet echt zo mooi op de iPad, vind ik. Het uh, is wel handig, want dan kan je snel toggelen tussen wel of niet 3G of wel of geen. Maar wat boekers, nou zie je in maar... het notification center zat? Dat is beter. Ja, toch? Power Center. Dat is wel een mooie plek, want uh, om, om SP-settings open te doen, moet je toch al swipen, zeg maar. Ja, dan dus kun je naar een beetje notifications even... kijken. Ja, vind, vind ik ook. Terwijl je je wifi uitzet, kun je nu kijken of je nog een nieuw te bericht hebt. Ja, dat is een mooie, Nick. Ja. Ik heb het niet gemaakt, ik heb geen aandelen of zo, maar. Ja, nee, maar vertel waar hebben we het over. Uh, je, je, als je die installeert, kun je hem uh, um, nestries, zeg maar, in je notification center. Oké, okay, maar account. over welke app hebben we het nu? Power Center. Power Center, oké. Okay. En daarmee en je... Ja? ik een soort FB-settings als widget, zeg maar. Ja, klopt. Je hebt, dan, uh, okay. je hebt dan van allerlei opties uh, AirPlay-mode, data, uh, internet, wifi, uh, Twitter. Kun je, je kan zelfs een Twitterbericht vanuit dat ding sturen. Dus het zit, zit echt niet, niet normaal zoveel functies in. Oké, okay, maar kan ik dan ook instellen welke functies als ik als eerste wil zien? Want. Al die functies klinken maar niet echt interessant. Behalve uh, snel uh, Bluetooth aanzetten. Ja, daar zitten dat... er zitten vijf okay, pagina's in. Kan ik mijn favoriete de... pagina instellen? Ja, als je daar gewoon heen gaat, dan blijft die gewoon staan voor de volgende keer. Is dan. Okay. Ja. Mm, en dat is beter dan SB Settings. Vind ik wel. Oké, okay, en dat heet Powerhouse? Power Center. Power Center. Zeg je weer Powerhouse? Ja, dat had ik net ook, hè? Ja. Um, raar. Nou ja. Oké, okay, dus dan hebben we... dan dus was ook weer die eerste app. Dat was uh, Full Force. Ja, klopt. En Power Center. Het voor de iPads. Altijd gratis. Um, ja. Ja, helemaal ja, ja. gratis. Oké, okay, gaan we over naar Android. Is goed. Um, je had er net over, over een kleine verwarming. Of een kleine kachel. Ja. ja. Um, dat is eigenlijk wat er gebeurt met je, met je, met je CPU en je PC. Als je hem gaat overklokken... Dan wordt hij warm. Dan wordt hij heel warm. Hij He, je staat al heel warm. En dan wordt hij, zeg maar, lava. Nog warmer. <laughs> Nog <warmerder>. Ja. <laughs> nou, in de PC heb je een goede koeling opzetten. Hop, hop. Ja, precies. Tenzij je PC van Acer hebt. Oké. Is dat een klote ding? Sorry. <laughs> <laughs> maar goed. Uh, Android-telefoons hebben dat niet. Want die zijn gewoon niet zo groot. Ja, dat begrijp ik. Nou... Dus van die heel erg heet. Als je hem overklokt. Als je hem gaat overklokken, inderdaad. Ik moet zeggen, als eerste opname kwam de grap beter over. Maar het komt er dus op neer. Je kan een app op je telefoon zetten, zodat je je telefoon snel kan maken. Ja. Maar daardoor wordt hij ook super heet. En gaat het batterij dus Als je hem onder, onder je muts doet op de weg dat je naar huis fietst van school, dan heb je het lekker warme kop als je thuis komt. Ja. Dat is de grap. Oké. Okay. <laughs> okay. Maar goed, dat okay. het <laughs> Maar dat, wat ik net ook al tegen zei, dat ja. is onzin. Want of in ieder geval, dat ding wordt wel warm. Dus dat is het, misschien wel inderdaad de beste reden waarom je dat zou gebruiken. Nee, nou, ja, werkt... hij is super snel. Ja, Werk het echt? Dus ja, merk ja. jij het verschil? Als ik, uh, ter, er zijn een paar spellen. Hier kan mijn verouderen de HTC, die zei je wel eens wil spelen. Ja. En dan zet ik die CPU-overklokje even aan. ...en Dan kan ik het spel spelen. Want anders gaat het gewoon. is gewoon laggy, laggy shit. Hmm. En dan zetten we die overklok er even aan en dan speel ik het spel. Dan heb ik gelijk lekker warme handen, dus kan ik het ook buiten doen. En dan... Maar wat ik veel interessanter vind, is wat je net vertelde, dat je hem ook langzamer kan maken. Ja, dat klopt, je kan hem ook uh, powersave zetten. Je hebt, je hebt uh, drie opties. Oké, okay, uh, normaal? <laughs> ja, on-demand heet dat. Je hebt ja? performance en je hebt uh, powersave. Oké. Okay. save zet hem dus eigenlijk naar een heel laag. Uh, Gebruik. En bij jouw ervaring, hoeveel langer batterij krijg je er dan mee? Ik, ik gebruik het nooit. Oh, Oké. Okay. Ik, ik laat hem gewoon elke dag op, dus maar ja. Oké, okay, maar mensen zijn dan die hem alleen. alleen... alleen... Hm? Ja, ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld onderweg naar huis ben en dan denk ik, ah, oh, nog twee uur en dan ben ik weer thuis bij een stopcontact. Ja. Maar ik wil wel graag dat hij aanblijft tot die tijd. Ja, kun je dus een pauze even verder. Dan heb ik nog maar 3% en dan denk ik, oh, wat wordt krap? Ja. Doe Oké, okay, dus dat is een goede power ja. save settings. Ja, ja. ja. Oh, cpu, ja. Hoe heet uh, je dat ook weer? CPU, eh. Uh, heet app? CPU overclock. Is dat, uh, is dat gratis? Uh, als je, kijk, als je, als je in de app store kijkt, zie je dat het niet gratis is. Maar hm. ga je even op XDA zoeken naar, naar het uh, draadje van de developer. Oh. Daar kun je wel gewoon gratis downloaden, Je moet wel een account aanmaken. Dus dan... Of poop dan gewoon in en steunt de developer. Ja, inderdaad. Oké, en de laatste app, even snel. Titanium Backup. Nice, vertel, wat is dat? Want je kan met je Android-telefoon kun je nergens meer zinken. En de iPhone en de iPad wel. Je bedoelt een soort iCloud-achtige functie? Niet Maar in iTunes zit een backup-functie. Oké. Dus daar heb je dat zo'n voor nodig. Maar de Android Je maakt niet een soort je van je iPad. En dan heb je de 700 MB die die terug kan zetten als het fout gaat. Klopt. Je okay, zetten we nu trouwens in de iCloud, maar oké. Okay. En ja. uh, Titanium Backup, backup, je back dus eigenlijk al je apps. Als je de pro-versie hebt van 5 euro, kun je hem ook nog eens naar, de, naar je Dropbox laten backuppen. Dat is wel handig. Anders zet je hem gewoon op je SD-kaart. Hmm, Dropbox is wel handig. Ja, klopt. En dan kan uh, dan je gewoon hele, ook je systeembestanden of alleen je apps? Je apps. Je apps. Oké, okay, en dan ook met c files en zo? Ja, maar ook de instellingen van je e-mail en dat soort dingen. Maar stel nou dat ik uh, ook een sensation heb of zo. Jij ja, hebt een sensation, toch? Desire. Ik heb ook een desire. Ik heb ook een desire. En dan uh, heb ik angry birds erop en dan ben ik in level 30. Ja. Kan ik dan mijn upen en dan op, jou, op jouw sensation... <laughs> kan ik dan mijn save file halen of niet? Um, het kan wel, maar het is... Wat, het is best wel veel werken ja, okay. Moet Je zo'n bestandje in en, en, nou ja. Ja, en... Het is veel andere ja. als je... Als, je um, als het gewoon op je toestel al staat. Want je kan meerdere gebruikersaccounts instellen op die app. En dat is ook heel cool. Oké, ik kan nog heel zet... erg want dan moeten we echt afsluiten, Nick. <laughs> je hebt... Je, uh, mijn broertje wil ook wel eens op mijn telefoon een Angry buiten spelen ofzo. Ja. Dan wil ik niet dat hij, dat hij verder gaat met mijn levels. Want ik wil het gewoon zelf uitspelen. Ja, anders is het natuurlijk wel spelen. Ja, spoilers ja dingen. En dan maak gewoon zijn eigen gebruiksaccount aan en dan kan hij dadelijk lekker op spelen. En dan heeft hij ook zijn eigen save-file. Oké, okay, handig. En die save-file kun je dus ook weer bij bijeen, kun je ook weer back en dat soort dingen. Oké, okay, en, en dan vraag ik me toch af, wat hoor ik nou op de achtergrond voor een raar geluid? Ik hoor ook iets. Ik weet niet wat het is. Zit er aan iemand ons, onze Skype-verbinding te zagen ofzo? <lacht> <lacht> dus, uh, nou oké, okay, dan uh, houden we er eventjes voor deze week erbij. <laughs> uh, volgende week, wat dacht je daarvan? Dan weet ik nog niet waar we het over gaan hebben. Ik uh, hoop een keer uh, wat leuke games of zo. Games? Oh. Ik wil graag games die ik met uh, <laughs> beweging moet besturen. Oh jee. Voor de iPad oh, of voor Android? Voor alle twee. Of iets waarmee ik kan zinken. Nee, fuck zinken. Nee, ik heb een hele iTunes library vol staan en die wil weer... ik graag mee zetten. Wat voor de week vanuit? De volgende week een paar LLU-Days. Oké dan. Dat ik denk dat ik ophang en dat ik denk vanaf jullie die film uitgeven om die game te kopen. Volgens mij zit er echt niemand ah. te zagen in onze Skype-verbinding. Ja, echt hè? Nee, ja, want de verbinding wat steeds slecht. Oké. Nee, ik nog volgende week niet. Oké. Okay. Joop. Yo. Yo. Zo, so, Android, jailbreak, uh, root appjes, dus. Hadden we deze week over. En we uh, nou, hebben we natuurlijk net Nick over gehoord. Dus laten we meteen doorgaan naar onderwerp 3 van onze lijst. Mm -hmm. Galaxy Tabs. Galaxy Tabs 7.0. Ja, de, de, gisteren bereikte ons bericht, of bereikte Tweakers het bericht, om eerlijk te zijn... Uh... ...van Samsung Nederland dat de, de Galaxy Tab 7.0+, Plus, dat is de eigenlijke opvolger van de uh, 7-inch Galaxy Tab... ...die uh, ruim een jaar geleden geïntroduceerd is, niet naar Nederland zal komen. Uh, oh. Dat is op zich uh, jammer, maar uh, de reden die erachter zit vond ik, vond ik interessanter... Uh, en dat doet ons denken dat ze wel naar onze podcast luisteren. Ja. Um, want Samsung heeft aangegeven van... Uh, ja, het wordt toch een beetje te vol, dat assortiment van ons. En het wordt uh, niet overzichtelijker voor de consument. Dus uh, we laten deze tablet weg. Zodat de consument in ieder geval iets duidelijker heeft wat we allemaal te bieden hebben. En uh, dat, ze, dat ze gewoon een overzichtelijke keuze kunnen maken. Hmm, en dat zegt Samsung Nederland. Dat zegt Samsung Nederland, ja. En uh, niet jij Weet jij toevallig wat we dan in Nederland allemaal kunnen kopen uiteindelijk? <laughs> moet ik alles op gaan <laughs> Ja, ja. Nou, jij ja, moet de Note. De Note is er natuurlijk al, nou ja, die, die is onlangs gelanceerd. Dat is een 5,3 inch uh, tablet. Dan heb je de uh, Galaxy Tab 7.7, die moet nog gelanceerd worden. Die moet in de tweede week van december verschijnen. Een AMOLED display van 7,7 inch. Ja. Dan heb je de 8.9, Galaxy Tab 8.9. En de Galaxy Tab 10.1, die zijn hem uh, te vergelijken qua software en hardware, alleen qua display wijken ze dus af. Dat is okay, nou dus... eigenlijk het belangrijkste wat we hebben. En daarnaast heb je natuurlijk de oudere Galaxy Tab, die nog steeds wel te koop is. Oh, die is nog te koop, die 7-inch? Oh, die, die zie ik nog vaak, uh, die kom ik nog vaak tegen, ja. Dus... Oké, okay. uh, maar dus eigenlijk weigert, of hoe noem je dat, kies Samsung Nederland ervoor om maar één model niet te doen. Ja, want ja, nou goed, hmm. uh, qua formaat ligt dat 7-inch uh, model natuurlijk dicht bij de 7.7 die dadelijk komt. Dus ik denk dat ze tussen die twee gekozen hebben van, ja, die, goed, die liggen te dicht bij elkaar, laten we er eentje van niet doen. Laten we dan het high-end model wel doen, dan kunnen we lekker veel geld op winnen. Ja, want dat, dat ding is super kostbaar, hè? <tus> nou, die, ja, die gaat volgens mij vanaf 599 euro te koop zijn, ja. ja ik dacht zelfs duurder, 779, dat laat ik volgens mij bij jou, maar... Op ja, dat kant. waren de eerste geruchten, maar hij komt volgens mij ook in drie verschillende varianten, hoor. dus het kan best oplopen <laughs> naar 700. Ja. Oké, okay, ja, nou, ja, vrij rare situatie. Uh, um, ja, we, we roepen het iedere week. Samsung heeft te veel modellen. Mm -hmm. um, leuk dat Samsung Nederland ervoor kiest om zoiets niet te doen. Ik snap alleen dan niet waarom ze dan. Nou ja, goed. Uh, het is een beetje jezelf tegenspreken, want dan als ik dat zo hoor, dan denk ik van, nou, waarom doe je dan niet die 7 inch, weet je, als die gewoon 2,99 of zo, of 3,49 uh, kost, daar heb je wat meer kansen mee, denk ik, dan, dan 600 euro. Ja, want de prijs was stuk, al bekend je... van dat ding, die zou 399 euro gaan kosten. En, en dan, ja, dan kreeg je dan geen AMOLED-display of geen uh, 324 megapixel camera voor. Maar wel gewoon een degelijke tablet op Android Honeycomb. En alles wat je nodig hebt. Een USB-aansluiting en wat dan ook. En wat? Een 324-megapixel camera. Ja, om het even te overdrijven. Ja, dat, dat is gewoon een beetje ironisch gezegd, omdat het niet nodig is. vind ik nog steeds. Maar goed. Oké, okay, oké. Okay, nee, nee, ik denk van wat zegt hij nou, joh? Je zei het zo snel. Ik denk, nou. Dat is het, het toch niet. Ja, precies. Niet. Die wil ik hebben. Oh, ja. Doe mij die maar. Ja, ja. Oké, okay, nou ja, okay, ja, opvallend. Uh, dus. Uh, die kunnen we ook dus niet voor de kerst verwachten en helemaal niet meer verwachten dus. Nee. En die 7,7 en die 8,9, zijn die wel voor de kerst in Nederland te krijgen? Ja, de 8,9 is al te krijgen. Oh. En 7,7 uh, moet de tweede, tweede week van december verschijnen. Dus uh, ja goed, dan moet je je kerstcadeautje een beetje laat kopen. Maar uh, ja, kan wel. Alright, all right. En als ik nog andere... Uh kerstkadeautjes wil kopen, maar dan met een Cutcore Tegra 3-processor. Welke tablet moet ik dan bereiken? Wat een bruggetje, fantastisch! Ja, nou, we moeten het trouwens ophouden met elke keer zeggen, hé, hey, dat is een goed bruggetje, <laughs> want anders... Uh, uh, it, uh, it haalt het hele idee van een bruggetje weg, natuurlijk. <laughs> goed. Oké. Okay. Maar die andere te, uh, tablets uh, met een quad-core processor, ja, daar, die komen niet voor Kerst uit. Uh, in ieder geval niet in Nederland. Uh, de eerste is de uh, Lenovo. Uh, komt met een quad-core uh, tablet eind dit jaar, maar naar alle waarschijnlijkheid alleen in de VS of, in, uh, of en in Azië. En in Europa moeten we het dan waarschijnlijk weer doen met de uh, tablets die al gelanceerd zijn. En die zijn vooral voor de zakelijke markt. Maar het kan dus de eerste quad-core tablet ter wereld gaan worden. Die gelanceerd wordt uh, Wordt eind dit jaar nog verwacht. Veel meer. Nee, zijn. dat is toch de Transformer Prime al? Ja, maar die komt toch waarschijnlijk in januari of later in december. Oh ja, oké, okay, sorry. Maar goed, dat hangt er dus een beetje vanaf wie er eerst is. Maar uh, Lenovo dus. Uh, de andere kant heeft. Uh, uh, htc uh, aangegeven met een quad core tablet te komen begin volgend jaar het uh, wordt tijdens de mobile, tijdens het mobile world congress in barcelona waarschijnlijk gepresenteerd ook, ook nog niet veel meer bekend over uh, en dat moet uh, voor, de, uh, voor het derde kwartaal van 2012 op de markt verschijnen en er is uh, informatie opgedoken over twee nieuwe Tegra 3 quad core tablets van Acer want op de ASUS Support website, wereldwijd, is in de HTML-code uh, een, aanwij een aanwijzing gevonden voor een A510-tablet. Wat de opvolger zou moeten zijn van de A500 die we nu kennen. 10,1-inch tablet. Ja. Uh, nou goed, daar is ook vrij weinig meer bekend over. Behalve dat het een Tegra 3-processor is. En uh, voor de rest zal die qua hardware-specificaties bijna hetzelfde zijn. Maar het is dus wel... De, de, de Tegra 3 uh, begint uh, op te komen en steeds meer tablets worden er uh, van voorzien. Ja, dus eigenlijk is het nu wel duidelijk dat de hele nieuwe generatie tablets uh, Tegra 3 drijft. Ja, wat ik op zich wel vreemd vind. Want ik heb uh, de afgelopen maanden, ik denk, denk twee of drie artikelen geschreven... over dat er de strijd tussen de processoren of de processors los zou Ik Dat wachten. was mijn volgende vraag inderdaad. Van, was het niet zo dat, dat we nu eigenlijk Intel gingen verwachten? Ja, dat, dat had ik ook gezien. Maar je hebt uh, nog niks aangekondigd of nog niks laten weten. Want inderdaad, Intel... Qualcomm, Texas Instruments... Nou goed, Texas Instruments zit dus verwerkt in de Argos-tablets... maar dat zijn nou niet de meest high-end-tablets. Um, dus die strijd moet ik nog wel zien losbarsten. Ja, wat we nu horen is vooral Tegra 3. Ja. Valt mij op, inderdaad. Ja, want Texas Instruments... daar was natuurlijk een tijdje sprake van dat die de A6 zouden gaan maken voor Apple... maar mm -hmm. dat schijnt volgens mij nu ook weer iets bij Samsung te blijven liggen. Ja. Uh, dus dan Texas Instruments, die kunnen we allemaal gehad... Intel, die uh, doet, Ja, Qualcomm, die heeft ook wel... Die heeft een heleboel mobiele uh, processoren, toch? Die zitten in een heleboel Android... Smartphones, ja. Smartphones, inderdaad. Ja. Dus die doen het in dat opzicht wel goed. Welke noemde je nou nog meer? Uh, Qualcomm, Texas, Intel. Ja, en dan, inderdaad, Intel... Uh, de, de achterblijver, zeg maar. Android 4.0 is pas compatible met Intel. Uh, oh, okay. X86-processoren. Dus we moeten wel op Android 4.0 wachten. Maar goed... Waarschijnlijk worden die Acer, uh, Acer uh, Lenovo tablets ook van 4.0 voorzien. Dus ik, wacht wel, ik verwacht wel dat binnen enkele weken of dagen Intel met de eerste uh, tablets uh, komt, Android. Ja, ja, nou, het, het, het, ja, het begint steeds lastiger verhaal te worden wat mij betreft, die ja, Intel dingen. Ja, want ze willen juist 2012 echt gebruiken om uh, terug te komen in de markt. Eh, want ze hebben natuurlijk heel veel verloren, of verloren, ze, ze zijn gewoon niet... Uh, uh, uit de startblokken gekomen in de tijd. Ja, ze hebben markt. 1,2% marktendeel of zo. Ja, dat is echt belachelijk, wij. Helemaal... Dus, uh... En dat zijn gewoon Windows 7 tablets. Ze gaan natuurlijk veel winnen, waarschijnlijk, met Windows 8. Maar uh, willen ze echt een kans maken, dan moeten ze gewoon Android meepakken. Ja, maar uh, Windows 8, die is natuurlijk ook. Uh, die ondersteunt ook, natuurlijk. Uh, AM, ARM. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet, want uh, met die processoren en zo. Ik weet dat we. Uh, wat ik aan het begin zei, van, dat die, ik weet niet meer weet of die. ...packs hè, zo belangrijk blijven. Ja. Wat wel belangrijk is en blijft wat mij betreft... ...is uh, een tweede generatie of een derde generatie product... ...is meestal iets beter dan een eerste generatie product. Mm -hmm. Zeker op dat soort vlakken. Dus je hebt een iets betere um, uh, batterieconsumptie... Uh, ...dat soort dingen. Uh, uh, en Intel, die begint dus zometeen met hun... ...eigenlijk beginnen ze opnieuw. Hè? Dus die beginnen eigenlijk met een eerste generatie... Een mobiele processor uiteindelijk. In ieder geval een moderne eerste versie. Dus dat, dat duurt dan, dan tot, tot eind 2013 of zo... voordat die een beetje in tweede of derde generatie zitten. Ik denk dat ze dat het misschien toch wel te laat zijn ondertussen. Ja, dat is, Ik zou weet. goed kunnen. En ja. Ja, ja, wat je zegt, van we kijken op een gegeven moment niet meer zo naar de specificaties. Er zijn natuurlijk wel... Ze hebben, kijk een processor heeft natuurlijk wel invloed op het batterijduur en zo. Dus het ja, precies. is wel interessant om daarna te kijken, want uh, ja, Intel staat een beetje bekend om processors die slopen uh, aan je batterij. Uh, ja, precies. En, en dat schijnen ze nou opgelost te hebben. Ze schijnen ook in, ook in 2012 echte processoren op de markt gaan brengen die speciaal ontwikkeld zijn voor tablets. Dus ze, ze besteden er wel aandacht aan. Het is alleen een afwachten. Ja. Ja, neem het maar mij gaat het erom. Kijk, uh, nu gaan die, die, die, die doorloopproducten, zo'n productontwikkeling, uh, weet je wel, een Windows 8-tablet of zo, of een Android-tablet, dat wordt steeds korter, zeg maar, denk ik. Hè? Dus stel we, we verzinnen vandaag samen een nieuwe tablet, die kunnen we over zes maanden, mits wij dus bij een Samsung zouden werken of zo, zouden we die die klaar kunnen hebben. Maar dat is de keuzes die nu het komende half jaar gemaakt worden door alle fabrikanten. Lijkt mij dat je uh, tot nu toe nog altijd gaat grijpen naar een Tegra 3 of zo'n zo soort processor. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus ook voor de hele eerste generatie uh, Windows 8 tablets, lijkt mij. Dus ja. Samsung die bijvoorbeeld heeft aangekondigd dat ze in het in tweede, tweede kwartaal volgens mij komen ze met een Samsung uh, Windows 8 tablet. Mm -hmm. Ik kan me dan eigenlijk op dit moment, zou ik wel geld durven zetten dat het dan een ARM processor is en geen Intel processor. Ja, dat zou goed kunnen. Dat, dat, dat lijkt me wel het meest voor aan het dat, Die hebben natuurlijk de ervaring al. Ja, ja nou ja, goed. Het is weer... Uh... Maar ja, Intel... Hmm, hmm. Het is een beetje een, het einde van een... Van een, van een uh, uh, Wintel, Windows-Intel. Het <laughs> uh, ja. begint alle twee wat minder... Uh, minder op de voorgrond te zijn, zeg maar. Dus het uh, blijft, blijft interessant om te, om te kijken. Hé, hey, maar... Uh... Leuk is dus allemaal, maar heb jij nog een... Uh... Kan jij ons al wat verklappen over dat nieuwe speeltje dat je thuis hebt liggen? Ja, ASUS iPad Slider. Uh, een paar weken al in Nederland op de markt. En het, het meest uh, unieke, de, de unieke feature van uh, deze tablet is natuurlijk het uitschrijfbare keyboard. Met in principe één uh, handbeweging komt het keyboard onder de tablet vandaan, onder het display vandaan. Ik kan ook op, gewoon, gewoon zeggen met één handbeweging, nice. Ja? Ja, nee, goed, je kunt het ook met twee handen doen, maar de, dat, dat maakt het makkelijker. Um, yeah. waardoor, je een, uh, waardoor het display in een hoek komt te staan, zeg maar als, als een laptop, en ja, de, het keyboard uh, als, als op een laptop kunt gebruiken. Dus eigenlijk is het een soort van een kleine laptop. Um, yeah. Qua hardware verder is het eigenlijk uh, identiek aan de uh, iPad Transformer. Um, hij is iets strakker vormgegeven, ronde hoekjes en wat netter afgewerkt. Um, maar dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Het keyboard, het is geen volledig keyboard. Bij de Transformer krijg je met uh, de functietoetsen, de, de F1, F2 nummer op, bovenin. En dan krijg je een trackpad. Dat zit hier allemaal niet op. Dus je moet er wel, uh, doen met wat minder toetsen. Wel, kan je wel Ctrl-copy gebruiken, zoiets? Uh, ja, dat zit er gewoon op. Uh, alleen kan dat weer, weer niet in de Polaris uh, Word en Excel-edit-applicatie uh, die op de, op de slider zit. Dat is dan wel weer jammer. Log, dat, is, dat is de enige plek waar je het echt nodig hebt, zeg maar. <laughs> ja, okay. nou goed, daar uh, download je dan uh, Office uh, voor. Hè. Oh, uh, uh, uh, wat voor een Office? Nou, ik ben even de naam kwijt, maar je hebt gewoon applicaties voor uh, hm. die je voor, voor je Office-bestanden uh, kunt bewerken. Quick Office en zo, ja, ja precies. Nou goed, voor de rest zit er ook gewoon uh, Android-sneltoets uh, op, voor home, uh, terug, uh, noem maar op. Het is een, mijn eerste ervaring is, is, het is echt een productief apparaat voor, voor, voor de uh, hardwerkende uh, Nederlandse uh, werknemer die hem uh, altijd op schoot of op tafel heeft staan om, om een tekst te typen en een presentatie bij te werken en een mailtje te tikken. Dan is het ideaal, maar je moet, uh, moet geen mobiele tablet verwachten die je overal mee naar neemt en even uit je zak trekt. Uh, mm. Het is echt een, een fantastisch apparaat om als uh, ja, kleine laptop, notebook uh, te gebruiken. Oké, okay, ja. Um, ik, uh, ik, ik roep wel vaker van, ik vind, uh, ik vind dit tof omdat ze wat anders proberen. Het uh -huh. uh, is Asus, hè? Ja. Ja. Uh, Asus is cool omdat ze dit soort formfactors proberen. Zoals een transformer of een zo'n slider en zo. Maar nu ik die slider wat meer heb gezien... en ja, ook zie hoe die eruit ziet als hij uitgeklapt is en hoe dik dat ding uiteindelijk is. Het doet mij een beetje denken aan de Nokia smartphones die we op een gegeven moment hadden. Uh, of in ieder geval, je had op een gegeven moment een hele rits smartphones met zo'n toetsenbordje onder het, uh, onder het scherm. Weet je wel. HTC had zo'n ding, uh, Nokia had zo'n ding. Uh... Mm -hmm. Ik was daar toen al geen fan van, zeg maar. Uh, en ik, ik moet zeggen dat als ik nu een beetje in mijn geheugen graaf en... Wat ik de laatste tijd omheen zie. Volgens mij begint dat ook steeds meer dood te raken. In de smartphonemarkt. Die mm -hmm. uitstapbare toetsenbordjes. En ik vraag me dan af in hoeverre dat uh, door te trekken is naar een tabletmarkt. Want ik denk niet dat dit echt een productcategorie is. Die uh, er is om te blijven op, de, op dit moment. Hij, want je, Wat je inlevert is een heleboel formaat. zeg maar, hè? Want je hebt zo'n toetsenbord eronder zitten. Daardoor is het ding best wel dik. Ja, ja 1,7 en 1,8 centimeter. Ja, en dat is dubbel zo dik als een, uh, als een Transformer Prime of zo volgens mij, als ik het goed begrijp. Zonder keyboard, ja. Ja, nee, maar het gaat natuurlijk om zo'n tablet, het gaat om handzaamheid hè? Mm -hmm. en om, om, om, om dat soort dingen. En uiteindelijk uh, heb je dus alsnog een concessie dat je geen, geen trackpad hebt, geen functietoetsen, geen, hè? dus je hebt nog maar een half toetsenbord krijg je ervoor terug. Of in ieder geval een driekwart toetsenbord krijg je ervoor terug. Ja. En, ik vraag me dan af of het een beetje te vergelijken is met die mensen die je toen met hun Nokia uh, zag lopen, die, die zo, of die HTC die zo open konden klappen, dat je uiteindelijk nooit gebruikte. En dat als je, als je even snel een sms'je ging tikken, dat je dat alsnog via het onscreen keyboard deed. Ja. Uh, ik weet het niet of, of ik hier zo'n fan van ben van, dit, uh, van, van, van deze optie, zeg maar. Ja, nou nee, goed, er, er, er is allicht een doelgroep voor. Kijk, ik, ik, heb, ik kom niet zo heel veel buiten de deur met, met een tablet... en ik heb hem hier dan zo naast nee, mijn... Hij na... komt gewoon sowieso niet zo veel buiten de deur meteen. Nee, niet zo, hè. Nee, Maar ik heb hem dus hier naast mijn Mac staan... en uh, yeah. nou goed, dan gebruik ik deze voor, voor even snel een filmpje kijken... even snel een mailtje sturen... en mijn Mac gebruik ik gewoon voor de productieve dingen... voor een website bijwerken en een doktenstijntje mm -hmm. schrijven. En uh, ja, dan is het best handig... en dan neem je deze even mee naar de bank in de woonkamer... en dan tik je daar even op door... Dat vind ik wel fijn, maar het is inderdaad geen uh, tablet in de zin, uh, op de manier zoals de meeste mensen een tablet zien. Mobiel mee te ja, ja. nemen, alles mee te doen, uh, klein, uh, compact. Nee, dat is het absoluut niet. Oh, uh, jij moet, heb je je review al af of niet? Uh, nee, nou, ik ben hem aan het schrijven. Oké, okay, dan mag ik jou wat vragen of jij iets kan gaan proberen de komende tijd om mee te nemen in je review. Ja. Want wat ik heel veel doe, en ik gebruik dus een iPad 2... En ik heb daar zo'n hoes omheen zitten, zo'n switch easy canvas hoes... zodat ik hem uh, in een hoek kan zetten als ik hem op tafel heb of zo, weet je wel... dat ik hem even kan tikken. Mm -hmm. Je begrijpt, neem ik aan wat ik bedoel. Ja. Um, als ik dan op de bank zit of zo, dan doe ik meestal zo mijn B-niveau... Uh, gekruist dat ik een hoek maak met mijn knieën... en dan leg ik mijn tablet daar even op en dan kan ik tikken. Mm -hmm. Wat ik me dan afvraag, hoe zit dat met die slider als je um, uitklapt... zodat je een toetsenbord hebt? Mm -hmm. Kan je hem goed op de bank gebruiken... Om te tikken. Of krijg je dan een rare hoek. Want als ik dat ding zo zie. Ja. Uh, zie staan op foto's en zo op tafel. Mm -hmm. Dan is het een 45 graden hoek. Als je hem uitklapt. Mm -hmm. Maar ik vraag me dan af. Hoe, hoe, hoe bruikbaar is dat nog. Als je zelf niet helemaal 100% recht zit. Dus dan bedoel ik in bed. Of in de bank. Of, of op de bank of zo. Nou, ik dan... probeer het gelijk uit. Hè? En, uh, als je ja, ja. Want ik zit nou gewoon recht in mijn stoel. En dan zet ik hem op mijn schoot. Gewoon je benen vlak op de, op de grond zetten. Ja, en dan, dan, dan is dan... het ideaal. Precies. Maar ik kan ook mijn stoel naar achter hangen, een beetje in een bedpositie. Ja, of je doet je omhoog, inderdaad. Ja, nou, nee, dan gaat inderdaad het scherm richting je buik of richting je borst. Precies. Dat klopt. En dat, en dat ding, dat heeft dan een soort sleetje onder zich, hè. Want dat toetsenbord, dat staat, die heeft een gladde onderkant, zeg maar. Hè? De achterkant van je tablet. Mm -hmm. En zodra je hem dus uit, uit lood zet of niet 100% recht hebt, dus je gaat iets naar achteren zitten of iets naar voren, of je hebt hem op bed, op een bank of wat dan ook, uh -huh. dan begint het ding dus te glijden op zijn eigen sleetje, zeg maar. Ja, maar te en... glijden, de, de, de, dat niet, hè? Ja, nou, ik, ik weet niet of ik er het juiste woord ervoor kies, hoor. Maar uh, in ieder geval die kijkhoek, uh -huh. die wordt natuurlijk... Want je kan die niet zelf instellen, hè? Het is 45 graden als je hem uitlaat nee. of niet. Ja, als, je, als je hem een stukje naar achter doet of naar voren doet, dan klapt hij in. Of, of, Nee, dat gaat niet. Je Precies. Kan... Ja. Dus, ja, dat is zo'n zo soort probleem van dit ding, zeg maar. Van uh, je moet rechtop in bed gaan zitten of op de bank. Uh, of, of ja, maar eigenlijk... daar is het dus de tablet niet voor. Het is een productieve tablet. En als jij lang uit in bed ligt, ben je niet productief. Ja. Ja, oké. Oké, nou maar goed, uh, we, we hebben het er nog een keertje over. Uh, nee, ik, ik ga er rekening mee houden in de review. Ik ga het nog even uitproberen. Hey, zullen we afsluiten met de Kindlefire? Heb je, heb je er wat van gezien gisteren? Nou, ik heb kort, uh, want even om duidelijk te maken... er zijn gisteren de eerste reviews verschenen van de Kindle Fire... en die waren niet Sorry. allemaal heel, heel positief. Um, en ik heb ze kort even uh, doorgenomen. Ik heb ze niet letterlijk uh, stuk voor stuk gelezen. Uh, maar wat mij vooral opviel is dat uh, men het vergelijkt... met een complete volwaardige tablet... en mm. het daardoor tot een negatief oordeel komt. Ja, ja. Dat vond ik, ja wel. ik vond ze niet eens echt heel erg negatief... Ik vond het inderdaad regelmatig de insteek verkeerd. Ja. Uh, en dan de, de, de, de reviews die, die daar wat meer verstand van hebben, de, de review op de Verge of Engadgett en zo, die waren, die waren daar wat duidelijker in, zeg maar. Van ja, maar we moeten het ook niet vergelijken met het ding. We moeten natuurlijk niet vergeten dat er een heleboel mensen zijn, die voor 500 dollar of 500 euro het gewoon niet eens bij ze opkomt om een tablet te kopen. Hmm. Voor 200 dollar of 180 euro is die keuze opeens wel een mogelijkheid. En dat is niet omdat mensen arm zijn, maar gewoon omdat heel veel mensen ook gewoon weigeren om over het aankopen van 500 euro na te denken, weet je Het is gewoon, dat klinkt zo, is zo'n serieus bedrag, dat wel 100, 150, 200 euro. Het valt allemaal wat meer te overzien, denk ik. Ja. Dus, het ligt heel erg aan de insteek. Ik, uh, ik heb de reviews en de filmpjes ook uh, redelijk gekeken. Niet alles doorgespit, hoor. Maar ik was uh, op zichzelf een beetje geschrokken... door, uh, door de interface in zoverre dat ik dacht van... oh, wauw, ik roep wel de hele tijd van... dit is natuurlijk een apparaat voor Amazon... zodat ze lekker geld kunnen verdienen op hun Amazon Prime... en op hun uh, streaming en op hun muziek... en op hun tablet of magazines en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar die interface is dus ook echt gewoon... Voor de volle 100% erop ingericht koop om jouw geld uit te laten geven. Ja. En uiteindelijk, ik zat aan het bedenken net tijdens de podcast al: van hoe moet ik dat dan nou zo meteen verwoorden? Um, voor mij voelt het een beetje zoals ik het nu zie, hè? want ik heb geen fire in mijn handen gehad nog. Maar voor mij voelt het een beetje alsof um, je in de App Store zit te browsen van de, van de iPad bijvoorbeeld. Dus het is niet zo dat ik zeg van, uh, dat er geen functionaliteit is voor, voor browser en dat soort dingen. Maar, als ik in de App Store aan het kijken ben, weet je wel... dan zie ik zo'n zo zo zo rondje veranderen van... Uh, je hebt 22 updates. Dan denk ik, oh, weet je wat, ga ik even kijken... en dan kijk ik die hitlijsten en dan kijk ik even populaire apps. En dan zit ik eigenlijk zo met mijn drukke vinger van... Uh, oké, okay, die ga ik even kopen, die ga ik kopen, die ga ik kopen, weet je wel. Mm -hmm. Zo'n zo soort uh, mindset heb ik dan als ik in de App Store ben. En volgens mij heb je die mindset gewoon nodig... constant als je die kinderfeier vasthoudt. Want als ik dat zo zie, is het dus echt gewoon van... Uh, dit magazine kopen, uh, ik wil uh, dit nummertje luisteren even via Amazon kopen, la la la. Dus uh, ik was er een beetje door geschrokken, zeg maar. Ik weet niet of ik het goed kan verwoorden, maar het was wel heel erg uh, uh, raampje in, in de Amazon winkel, zoals ik dat tien keer heb genoemd. Ja. Dus ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ja, goed, nou, dat, dat, dat had ik, idee had ik eigenlijk een, een beetje in het begin al, daar hebben we het er al een keer over gehad volgens mij, dat, dat het echt een, een winkelraam wordt en dat is gewoon ja, nou, ja. nou wel bevestigd en, en, en meer zelfs. En dat vind ik op zich niet erg, want dat, dat kun je op zich wel weten als je een Amazon tablet koopt of een Amazon e-reader koopt. Oh ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens hoor. Ik, ik zag niet dat het, niet, uh, dat het dat verbazingwekkend is. Ik was verbaasd meer door mezelf dat ik ervan schok zeg maar nog. Mm -hmm. dat, ik, dat, ik, dat ik ernaar kijk en denk, oh, wauw. Ik ben misschien wel blij dat ik hem nog niet besteld heb, weet je wel. Ja. Uh, maar aan de andere kant illustreert het ook wel van wat de mogelijkheden zijn om dat ding gesubsidie gesubsidieerd op de markt te krijgen, zeg maar. Ja. Want als dus, kijk bij de, uh, bij de Kindle Reader hebben ze uitgedokterd dat ze zo'n 40 dollar per verkocht apparaat verdienen. Mm -hmm. uh, als het bijvoorbeeld bij de, bij de Fire 100 of 120 dollar is. Dan heb je wel eens kans dat dat, dat ding op een gegeven moment, uh, misschien een volgende generatie of deze generatie, als er een nieuwe is, voor bijvoorbeeld 100 dollar te kopen is. Ja. En dan begint het nog, nog interessanter te worden. Want hoe je het ook bent, verkeerd, al die reviews, uh, ze bijna eindigen ze allemaal mee. Voor 200 dollar is het wel een heel tof apparaat, zeg maar. Want ja. je kan er inderdaad redelijk kijk mee browsen. En voor mensen die het een mailtje doen of wat dan ook, is dat echt wel een optie. En nu kan ik me ook goed voorstellen dat het voor uh, het een beetje afhangt voor wat voor een huishouden uh, je ding koopt. Uh, in mijn huishouden kan je het zo zeggen van we hebben een iPad 2, een, uh, twee laptops, een, uh, een computer en toevallig ook een iPad 1. Maar als we geen iPad 1 zouden hebben, zeg maar, zou een Kindle of Fire best een optie zijn geweest. Hè? Lekker goedkoop. Hij doet de dingen die je leuk vindt van die, van die iPad, zeg maar, even op de bank e-mailen, internetten, nu.nl kijken. Mm -hmm. uh, dus het is een beetje een, een derde apparaat wat mij betreft, ja, in mijn ja. hoofd op het moment. Absoluut, ja. Dus, uh, nou ja, dat, uh, maar goed, ze hebben er 5 miljoen besteld voor dit jaar, dus ik ben benieuwd of ze ze allemaal kunnen verkopen. Ik denk dat uh, dat wel goed komt. Ik denk het ook. Uh, en, uh, ja, en dan uh, houden we natuurlijk het, uh, het android fragmentatieprobleem. Ja. Dat is misschien weer iets voor een andere keer. Wat mij betreft, ik was niet... Uh, uh, ik had misschien iets meer positieve geluiden verwacht, zo met al die reviews. Mm -hmm. Dus uh, daar was ik een beetje van geschrokken. Dus uh, die interface, wat mooi is hoor, maar echt heel erg gemaakt is om geld uit zijn zak te kloppen. Was ik een beetje voor geschrokken. En ik ben heel erg benieuwd wat het tweede model is, waar ze mee komen. Ja, schijnt weer een 7 1 model te zijn trouwens. las ik heel snel. Van... Oh, nou, dat soort dingen, hè. Ja. Ik heb er wel van alles gelezen, 8,9, 10,1... Ja, precies. Maar goed, het is in ieder geval duidelijk dat er een, binnen niet al te lange tijd wel een tweede generatie aan zit te komen. Oh ja, dat, dat, dat kan ik helemaal involgen. En ik hoop dat het een hybride scherm is. Ja. Maar goed, dat zullen we dan wel weer zien. Oké. Okay. Um, komende week is er nog iets bijzonders waar we in de gaten moeten houden? Nou, ik verwacht voor kerst, dus zoals ik ook vorige week al zei, toch wel een paar nieuwe tablets die nog gelanceerd gaan worden. Ik verwacht Acer bijvoorbeeld nog wel met iets nieuws komen voor de kerst, ja. Ezen, hey, zijn de mensen achter de Iconia, toch? Ja. Oké, okay, uh, maar is er nog ander nieuws wat we in de gaten gaan houden? Uh, nee, ik heb zo niks op de planning staan, in de planning staan. Oké, okay, uh, waar kunnen mensen jou vinden de komende tijd? Uh, Google+, Plus, uh, inmiddels ook Tablets Magazine en uh, daarnaast Martijn Shell, als mijn persoonlijke account. Uh, Twitter en uh, gewoon op via de website. Oké, okay, nou, ik ben Sam van projectcafé.co. Uh, ik hoop dat hij, uh, als ze uh, vanmiddag de podcast hebben bewerkt, dat hij mijn site weer werkt. Want tijdens de podcast zijn we erachter gekomen dat hij het niet echt doet op het moment. Dus, uh, dus, uh, ja, gisteren, vannacht deed hij het nog hoor, om half vijf. Ik was echt heel laat thuis vandaag. Dus uh, we weten het gewoon een of andere storing of zo. Uh, en ik ben te vinden via Google Plus, Sam Rijver... En het bereiken via e-mail sam.prekkerv.co. Ook kreeg ik trouwens vanochtend echt een heel achterlijk mailtje van een of ander Taiwanese bedrijf. met een tablet of zo. Of die wou reviewen. Maar volgens mij is het een soort Korea meets Nigeria scam of zo. Dus ja. uh, dat ga ik maar niet doen. Nee, doe Tot de niet. volgende week. Oké, okay, hoi.